Het met het NOS Journaal. De VVD is 21 mensen omgekomen door een ongeluk met een veerboot. Zo'n 50 opvarenden worden nog vermist. De volle veerboot kwam door zwaar weer in de problemen in de golf van Bengalen en sloeg om. Bijna 170 mensen konden worden gered. In Birma gebeuren geregeld bootongelukken, vaak doordat er te veel mensen aan boord zijn. België wil gevangenen die anderen radicaliseren en ophitsen... onderbrengen op aparte afdelingen. Ze moeten bij elkaar worden geplaatst in de gevangenissen van Brugge en Itter... zegt de minister van Justitie Geens in een interview. Er is plek voor 42 geradicaliseerde islamitische gevangenen... die speciale begeleiding krijgen. In Nederland worden haatpredikers bij elkaar geplaatst in Vught. Daarop is kritiek, want de angst bestaat dat ze elkaar alleen maar verder ophitsen. Geens is zich daarvan bewust... en hij wil de gevangenen daarom maar beperkte tijd op de speciale afdeling houden. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Melbourne op de 12e plaats. De jongste Formule 1-coureur ooit zette in de eerste kwalificatie de vierde tijd neer. Maar in de volgende sessie kwam hij niet verder dan de twaalfde plek. De pole position in Melbourne is voor Lewis Hamilton. Het weer dan nog af en toe zon, maar vanuit het noordoosten en oosten neemt de bewolking toe. Vanmiddag en vanavond kan wat lichte motregen vallen. Het wordt een graad of zeven. Ook morgen lichte regen en soms wat zon. Het wordt dan maximaal 9 graden.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 Oh yeah. yes! Yeah. U bent weer terug in Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort. Aflevering 2, zeg maar, deel 2. Een uh, klein beetje politiek straks nog, maar in ieder geval uh, ook wat andere onderwerpen in de tweede uur. We nemen even de onderwerpen met u door. We beginnen zo direct met uh, de kick-off uh, pop-up Zandvoort met Pascal Spijkerman, kwartiermaker. En uh, daarmee dan een gesprek. Het tweede onderwerp, uh, Henny, wat we vanochtend krijgen. Ja, uh, na uh, de kick-off door uh, Pascal gaan we nog even door met de provinciale verkiezingen. Maar dan over de waterschappen. Want u mag uh, woensdag... 18 maart twee stemmen uitbrengen. En daarvoor zit uh, Michel Hermsen. Komt de buitengewoon raadslid voor D66 ons van alles vertellen over die waterschappen? Nou, dat is altijd welkom. Uh, alle informatie over die waterschapsverkiezingen zijn welkom, denk ik. ik, ben een heleboel mensen. En we eindigen dit programma dan met uh, een gesprek met Hans Veltwisch. en Mieke Hollander. Uiteraard over de WURF dan. De jaarlijkse uitvoering van de WURF. En uh, ik heb begrepen dat Henny zich daar heel erg goed op voorbereid heeft. We praat over de, eh? nou ja, dialect en zo. Ja. ja, ik heb een paar vragen straks. Maar dat komt zometeen wel over het Zandvoortse dialect. En de dat vraag is, is of zij het weten. Maar dat, dat gaan we allemaal horen. Aangeschoven inmiddels Pascal Spijkerman. Uh, alias de kwartiermaker. Hij is welkom overigens. Hij is hier al eens eerder geweest Dankjewel. om te vertellen. Uh, dat hij zijn werk zou gaan beginnen. En wat het inhield. Inmiddels zijn we natuurlijk een, uh, een paar weken verder. En uh, we zijn zeer benieuwd Pascal. Ja. Wat er nu uh, allemaal um, zo gebeurd is en, en de voortgang enzovoort. Het woord is aan jou. Vertel, dankjewel ja. Gerry en uh, Rob. Uh, leuk om hier weer uh, aan te schuiven vandaag. Um, laat ik beginnen met het uitdelen van een flyertje. En ik hoop dat jullie bij het zien van die flyer zeggen, oh ja, daar heb je hem weer. <laughs> hij is namelijk de afgelopen periode oh ja. onder alle ondernemers in Zandvoort uh, verspreid. Hij ligt uh, op strategische plekken, bijvoorbeeld bij, bij de VVV, bij het Raadhuis in Jupiter Plaza, in mijn pop-up store, logischerwijs. En, en hij komt in de bus. Hij komt in de bus. Ik hij heb is... hem gekregen als bewoner. Wat goed. Uitstekend. Mooi, dat werkt dus. Hè? Dat ja. is ook heel, heel belangrijk. Ja. Ja. Nou, en um, tot slot um, is die ook verspreid. Uh, het was wat zoeken. Uh, maar we hebben de adressen van de vastgoedeigenaren in het centrumgebied uh, van de panden in Zandvoort opgezocht. En um, dat zijn niet alleen Zandvoorters. Er zijn ook mensen in Amsterdam, mensen in Haarlem, noem maar op. Uh, die hebben dit ook allemaal thuis gekregen. Dus ik hoop dat ook daar een gedeelte van aanwezig zal zijn bij de bijeenkomsten. En die bijeenkomsten die beginnen aanstaande maandag 16 maart van 3 tot 5. Algemene kick-off hebben we dan. Vervolgens op 23 maart, 30 maart, 13 april, 20 april en 11 mei. Dus in totaal zes bijeenkomsten. En het doel daarvan is om op 11 mei een conceptconvenant met elkaar door te spreken. Waar de retailers en de horeca in Zandvoort bij gebaat zijn. En waarin gewoon niet hele abstracte, vage formuleringen staan. Maar waarin we concrete afspraken maken waar iedereen de komende tijd mee aan de slag kan gaan. En dat is de bedoeling. Ja, en maandag 16 maart, dat is de kick-off. En wat gaat daar dan precies gebeuren? De bedoeling is dat daar vastgoedeigenaren, horecamensen, retailers... maar ook alle betrokken zandvoorters die het onderwerp interessant vinden, aanschuiven. En aanstaande maandag is mijn bedoeling om met elkaar door te spreken... of het goed is, de manier zoals we het opgezet hebben... Ik wil namelijk één ding voorkomen. Um, dat we straks zes bijeenkomsten achter de rug hebben. En dat iemand dan zegt, ja, maar de manier hoe we het ingestoken hebben vind ik zo slecht. Want ik had iets willen vertellen en ik heb daartoe niet de mogelijkheid gehad. Dus we moeten voorkomen dat de inhoud straks het niet gaat redden. Omdat het proces door mensen in eerste instantie niet goed werd bevonden. Ja, dus, dus daarom wil ik maandag echt de, uh, ja. ook gewoon hele praktische zaken bespreken met mensen. Hoe kunnen we nou de komende weken ervoor zorgen dat we daadwerkelijk concrete afspraken op papier krijgen? Dus de goed dat je die thema bijeenkomsten uh, verdeeld hebt eigenlijk in vier groepen. Belanghebbenden, zeg maar. Hè? Ja. Je hebt een thema bijeenkomst voor vastgoed en makelaardij. Zeker. Nou, een thema bijeenkomst voor retail, voor horeca en voor bewoners. Ja. Uh, mijn, bij mij schiet dan te binnen van... Bewoners, hoe krijg je die dan zo even te pakken? Want die andere groepen, die, dat snap ik wel... Die kun je makkelijk benaderen. Ja. Die zijn ingeschreven, die zijn lid van, noem maar op. Ja. Maar hoe, hoe ga je nou een mooie afspiegeling van de bewoners naar voren halen? Uh -huh. Hoe ga je dat doen? Elke bewoner... ...heeft de mogelijkheid om gewoon aan te schrijven mee te praten wat mij betreft. Ja. We hebben een eh, goede afspraak ge gemaakt met de Zandvoortse Courant. Lees, we hebben gewoon advertenties geplaatst oh. in de Zandvoortse Courant... ...en ook het oortje op de eerste pagina gebruikt... ...om eh, zoveel mogelijk inwoners van Zandvoort kennis te laten nemen... ...van deze agenda en van deze uh, bijeenkomsten. En allereerst vind ik het hartstikke leuk om hier aanwezig te zijn... ...maar er is ook een tweede reden. Ik hoop dat er ook een aantal Zandvoortse... Uh, inwoners uh, aan het luisteren is en nou ja, dat moet haast wel hè, met uh, ZFM. Daar gaan we even van uit dat het er heel veel zijn uh, Dat denk ik ook. Kan. Het hele dorp uh, staat op zijn kop nu uh, en die mensen die nu luisteren nodig ik ook van harte uit, dus via de Zandvoortse Courant, via um, publiciteit op deze manier, proberen we ook die mensen in de zaal te krijgen. En dan even voor de mensen die niet de vorige keer geluisterd ja. hebben en wat minder bekend zijn met Pop-up Zandvoort waar ga je het nou over hebben? Wat, wat, wat wil je nou concreet bereiken? De bijeenkomsten staan vooral in het teken van de retail en horecavisie. De retail en horecavisie bestaat weer uit drie belangrijke elementen. Dat is als je nou te maken hebt met veel leegstand. En daar heeft elk dorp en elke gemeente in Nederland in toenemende mate mee ja. te maken. Vanwege toenemen van internet aankopen en minder benodigd winkeloppervlak. Dan moet je maatregelen treffen. En... De Witte-en-Horkevisie zegt dat er drie belangrijke maatregelen door de Zandvoortse politiek geaccordeerd zijn. En dat zijn een compacter centrum, een gethematiseerd centrum en een centrum van hoogwaardige kwaliteit. En dat zijn, zoals ik zojuist zei, abstracte begrippen. Uh -huh. En die wil ik concreet gaan maken? En daar wil ik concrete acties aan gaan koppelen. En dat moeten acties zijn waar de ondernemers zich in kunnen herkennen. Want een convenant, een kenmerk daarvan, is dat je alleen een krabbel zet... op het moment dat je er volledig mee eens bent. En op het moment dat we met elkaar in de komende bijeenkomsten kunnen bepalen... wat de gemene deler is van ondernemend Zandvoort. Oftewel, waar iedereen zich in kan vinden. Dan hebben we ook een convenant waar na drie maanden, als ik weg ben... ook de ondernemers uit zichzelf aan willen gaan werken. En dat is heel belangrijk, want het moet geen stoffenrapport worden... die in een lade belandt en waar voor de rest helemaal niets mee gedaan wordt. Maar wat is nou de rol van de bewoners? In het, want ik heb begrepen, dus het, is, het gaat over het centrum van Zandvoort... en uh, nou, wat er dus moet gebeuren aan leegstand enzovoort enzovoort. Maar wat is dan de rol van de bewoners? Wat kunnen zij bij deze bijeenkomsten? De bewoners kunnen hun goede suggesties kenbaar maken. En wat ik ook belangrijk vind... ...je kunt heel... Uh, veel praten over uh, het tweede project. Namelijk Pop-up Zandvoort. Het is wel even van belang. Hè? Die bijeenkomsten. Um, daarin staat in principe de return visie centraal. Ja. Dat is project 1. Project 2 is Pop-up Zandvoort. Um, is eraan gelinkt. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het idee daarvan is tijdelijke initiatieven mogelijk maken. En ja. ook op die manier proberen leerstand te bestrijden. Um, tijdelijke initiatieven mogelijk maken... Zandvoort centraal stellen als plek waarvan alles en nog wat kan, zou maar zo kunnen betekenen dat het belang van de inwoners een beetje ondergesneeuwd raakt. Want Zandvoort bestaat allereerst ook uit de inwoners en die moeten zich zenang voelen bij allerlei events die in deze gemeente plaatsvinden. En daarom vind ik het ook belangrijk om die een stem te geven, de inwoners van Zandvoort, zodat ze ook in dit proces worden meegenomen en ook zij zich straks herkennen in de afspraken die op papier komen te staan. Je hoeft je niet per se een bewoner te zijn van het centrum. Wat mij betreft niet. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat dat een wat logischer uh, variant is... dan wanneer iemand uit Noord gaat meepraten over de inrichting van het centrum. Maar het staat ja. iedereen vrij om mee te praten als hij daar een mening over heeft wat mij betreft. Ja, ja uiteindelijk is dus, dus al, die, um, al die bijeenkomsten... daar wordt dus, dus iets uit gedestilleerd wat um, uh, uitvloeit in een soort voorstel. Ja. En uh, dat voorstel uiteindelijk dat is um, dat gaat er dus dan gebeuren ook. Ja. Ja, maar het is een tijdelijke oplossing volgens mij. Dus dat die pop-up is een tijdelijk verhaal. Uiteindelijk wil iedereen toe naar een wat permanenter aantrekkelijk. Um, Zandvoort qua horeca, qua winkelaanbod. We hebben het nog niet over de bereikbaarheid. Uiteraard, want daar hebben we het voor het, uh, het eerste uur over gehad. Ja, over de bereikbaarheid. Ja. ja, ik zag al een aantal politici hier Hotel Hoogland uitlopen. Ja. Schellig heeft ja. het met die mannen en vrouwen daarover gehad. Ja, ja, ja, ja inderdaad. over ja. hun uh, taken als Zandvoortse kandidaten inderdaad in de provinciale staten. En bereikbaarheid natuurlijk. Maar goed, dat, dat zijn, klopt dat hele verhaal wat ik nu zeg? Dat is... De route die afgelegd gaat worden? Gedeeltelijk klopt dat. En in het kader van het pop-up is ook van belang dat eh, dat wel een structureel karakter zou moeten gaan krijgen inderdaad. Als bedrijven iets wat op dit moment hip is zouden willen doen, dan moeten ze eigenlijk aan Zandvoort denken. Want Zandvoort is een gemeentelijke organisatie. Zandvoort is een club van ondernemers. Zandvoort is een... ...dorp van inwoners... ...waar iedereen het belangrijk vindt... ...dat tijdelijke initiatieven gedaan kunnen worden. Uh -huh. En dat betekent dat we nu proberen... ...de leegstand te bestrijden met wat nu hip is. Ja, een beetje vies woord misschien, hip... ...maar wat nu populair nou, wat is. Wat eraan, nu aantrekkelijk wat is op dit moment. Ja. Maar als over twee jaar iets anders in de markt goed ligt... ...moet de infrastructuur van Zandvoort... ...zodanig ingericht zijn... ...dat ook op dat moment pop-up events makkelijk willen plaatsvinden. Ja, dus ook pop-up events zijn niet, is niet per definitie een tijdelijk verhaal. Zou gewoon ingebed kunnen worden in die hele structuur voor het permanente bedoel ja. je. Want dat is wat, wat op dit moment leuk is. Uh, het, het kan altijd blijven ja, bestaan. Ik Precies. heb een aantal weken geleden bovenaan de kerkstraat een leegstaand pand gezien. Maar dan ineens op een zaterdag en een vrijdag ineens uh, kleding kunnen worden verkocht. Eigenlijk een heel mooi initiatief. Dan loop je er langs en denk je van ja, dat is eigenlijk wel slim. Ja. Want dan maak je gebruik van het leegstaande pand. en er is een ondernemer die daar brood in ziet voor die paar dagen. Ja. En, en dat soort dingen willen wil jullie ook duidelijk uh, enthousiasmeren. Ik ben, heel, ik ben heel blij Rob dat je dit voorbeeld noemt. Ja. Um, als jij hem niet genoemd had, dan had ik hem stiekem wel zelf naar voren okay. um, Dat is een initiatief van Dimfitone. Dimfitone is een hardwerkende, enthousiaste onderneemster in de kerkstraat van Kids Avenue. Ze heeft een uh, ja. kinderkledingzaak en zij. We komen op een gegeven moment met het initiatief dat uh, zaken die als de nieuwe collectie binnenkomt, uh, ik moet zeggen kleding die als de nieuwe collectie binnenkomt uh, nog uit de oude collectie stamt, uh, ja, in het verleden gewoon in de kelder gelegd werd. Ja. De broeken en de truien die je nog over hebt van het jaar daarvoor blijven vervolgens drie jaar liggen. Hoe zonde is dat? Kun je nou niet met een aantal andere winkeliers... die met dezelfde problematiek te maken hebben... ervoor zorgen dat je uh, door middel van een mega-sale gezamenlijk... Ja. probeert die restanten gewoon te verkopen? Nou, zij kwam met dat idee. Ik ben daarover uh, in gesprek gegaan met haar. En heb gezegd van nou, als je mij nou een dienst zou willen bewijzen... zou je dat dan willen organiseren in een leegstaand pand? Want dan hebben we een soort van pop-up voorbeeld-eventje... In een leegstandpand waarbij we ook de leegstand als thema op de kaart zetten. Toen hebben we contact gezocht met Nick ten Broeke van Eigenwijs Makelaars. Die heeft weer getelefoneerd met de eigenaar van het, eigenaar pand, van het pand op de hoek van de staat. En het allermooist is dat zowel de winkeliers die meededen er heel enthousiast van waren. Want het was hartstikke druk en zij zijn heel veel van hun oude collectie uiteindelijk kwijtgeraakt. Zowel de toerist, want het was ook nog Valentijnsdag op 14 februari en veel toeristen bezochten het Zandvoortse Strand en zagen ook de megaseel. Dus ook de toeristen waren er blij mee. De Zandvoorters zelf ook. Die voor een prikkie leuke kledij gekocht hebben. Maar het allerbelangrijkste misschien nog wel... Um, de vastgoedeigenaar die kan er straks ook profijt van hebben. Want drie van de klanten van dat weekend... die in het pand kleding kwamen kijken... die hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van het pand... om als structurele huurder daar straks zitting te gaan hebben. Ja, en zo, zo heb je de beroemde win-win situatie. Hè? Precies. Ja, ja, ja. En als dat daadwerkelijk straks gerealiseerd zou gaan worden... moeten moet het natuurlijk nog afwachten of die onderhandelingen goed lopen... dan uh, denk ik dat ik... Uh, dit voorbeeld nog vaak, vaak in een presentatie voorbij zal laten Ik snap het. Ik, ik liep er langs. Dat was zaterdagsochtend. Ik was op weg naar de Hotel Hoogland voor de uitzending. Ja. En toen dacht ik van, ja, waarom doen niet veel meer mensen zoiets? Ja. Als je gaat samenwerken met een aantal partijen, kun je altijd tot een goede oplossing komen en doe je iets aparts. Ja. Alleen heel belangrijk natuurlijk is de rumoer eromheen, de reclame maken, de aandacht vragen. Zeker. En dat, dat vind ik wel essentieel. Ja. ja en vergunningen, Zeker. neem ik aan, dat ja. dat natuurlijk ook niet zomaar opeens, dat moet ook uh, nee, wat soepeler een... gaan verlopen. Ja, Nou, het is ook een opdracht aan de gemeente. En de bijeenkomsten zoals we die vanaf maandag gaan hebben. Uh, daarin is de gemeente ook bereid om in de spiegel te gaan kijken. Want op het moment, uh, bijvoorbeeld bij uh, die megaseel op de hoek van de Kerkstraat. Werd op maandag het idee gelanceerd. En is die anderhalve week later daadwerkelijk gerealiseerd. En op het moment dat je dan een gemeente treft die... Uh, Ingewikkeld doet met de beste bedoelingen. Want ook de belangen van de inwoners moeten uh, gekaderd worden. En daar moet een, een heel uh, kant en klaar concept voor liggen. Hè? Zodat ja. het op korte termijn geregeld kan worden. Precies. Een soort Precies. protocol van: uh, dit is het protocol wat ingaat op het moment dat we haast hebben. Ja. Precies. He, heb je ook negatieve reacties gehad? Van andere ondernemers die zich bedreigd voelden door zoiets? Nee, dat valt reuze mee. Ja. Ik heb wel veel vragen over deze projecten gehad. van Wat houdt dat nou precies in? En ik moet eerlijk zeggen dat de combinatie van die twee projecten... die ik in mijn takenpakket gekregen heb ja. uh, bij, uh, bij de start... Ja, het, het is ook lastig, want ze grijpen in elkaar. Maar het zijn toch wel twee afzonderlijke projecten. Nou ja, leg dat maar eens in uh, drie minuten uit. Ja. Ik heb er zelfs, zoals jullie merken, ook wat uh, meer woorden van nodig... Maar um, over het algemeen positieve reacties en... Kijk, laat helder zijn. De insteek is ook om ondernemend Zandvoort en de evenementenorganisatoren van Zandvoort te helpen. En eh, men hoeft zich op wat voor manier dan ook niet eh, bedreigd of eh, bevreesd te voelen. Ik ben er om de ondernemersbelangen vanaf aanstaande maandag eh, te gaan behartigen en wil dat ook gewoon doorvertalen in gemeentelijk beleid. Ja. En eh, ja, we hopen dat we op die manier op 21 juni straks, want ik had het zojuist over 11 mei, willen we een conceptconvenant ja. in de bijeenkomst te bespreken, maar op 21 juni straks daadwerkelijk een krabbel kunnen gaan zetten onder die afsprakenlijst met concrete maatregelen. Zit jouw taak er dan op of blijf je verbonden aan uh, dit hele project langer nog? Mijn contract uh, loopt tot um, 22 mei officieel. Uh, ik heb al gezegd uh, dat ik sowieso uh, 21 juni tot aan 21 juni uh, hier zou willen blijven, uh, desnoods op vrijwillige basis, want ik wil gewoon dat die projecten goed verlopen en we um, er ook daadwerkelijk de vruchten van kunnen gaan plukken. Dus dan uh, moet je maar daar uh, drie weken extra de tijd voor nemen. Uh, wat ook meespeelt is dat we op 21 juni... ...in dat weekend daarvan... ...21 juni is de langste dag van het jaar... Um, ...daar omheen een soort van voorbeeldweekend zouden willen creëren. Nee. Dat is nog in de brainstormfase... ...maar in het kader van pop-up zou dat een weekend moeten zijn... ...waar ook voor de niet geïnformeerde zandvoorter helder wordt... ...wat dat concept nou precies in de praktijk inhoudt. Lijkt mij... Uh... Laatste opmerking dan dat we wel een regelmatige toetsing zouden moeten hebben. Dus jouw inzet op langere termijn lijkt me wel heel zinnig. Uh, maar dat is iets wat ik zelf heb. Kan ik nog één ja. vraag stellen? De vorige keer dat je hier was toen um, zei je dat je in Jupiter Plaza een, een plekje had waarin iedereen mocht binnenkomen lopen. Hoe is ja. dat verlopen? Uh, dat is zodanig verlopen dat ik inmiddels... Uh... Uh, geen koffie meer kan zien. Oké. Okay, begrijp wat ik bedoel? Dus uh, het is goed gegaan. <laughs> het is goed verlopen. Uh, ik heb geprobeerd door daar te gaan zitten heel lachdrempelig te zijn en benaderbaar te zijn. En daar wordt uh, grif gebruik van gemaakt. Uh, en met. Uh, Oké. Okay. Nou ja, eh, en nog steeds alle mogelijkheden eh, om daar ja. een kopje koffie te drinken en over. Ja. Goed. Ja. We gaan Pascal hartelijk dank voor jouw aanwezigheid en duidelijke uitleg. Pop-up stand voor dus de algemene kick-off. Maandag 16 maart, of de aanstaande maandag tussen 3 en 5. En ja, dit is weer, op de... inderdaad in uh, Jupiter Plaza. Hè? Ja, in Jupiter Plaza, eerste etage. Iedereen welkom. Hartstikke goed. We gaan naar de muziek okay, toe. We ja. gaan, uh, als het goed is, naar Shanice. Uh, We zijn in ieder geval zo. Nou, we gaan opnieuw beginnen. Jonas die had de kop uh, nog niet ingedrukt. Uh, wij gaan praten over de provinciale verkiezingen van de waterschappen. Ja. Dat doen we met Michiel Hermsen, buitengewoon raadslid D66 in Zandvoort. Grappige details begrijpen we net dat D66 niet meedoet met die waterschapsverkiezing. Klopt, klopt. Ja, Maar we laten jou eerst even het woord. Je ging even wat uitleggen aan Zal ik, zal ik eerst wat uitleggen? Ik ja. zal me eerst in ieder geval even voorstellen. Ik ben Michiel Hermsen, ben, inderdaad. Ja. Uitengewoon raadslid voor D66 in Zandvoort. 31 jaar. En, en ja, Ik kom hier inderdaad even wat uitleggen over nou ja, wat de waterschap doet. En uh, dat ik verkiesbaar sta voor water natuurlijk. Dus lijst drie, plaats 7. Ik zal het straks aan het einde ook nog een keertje zeggen. Maar ja, goed, wat doet een waterschap eigenlijk? Nou, die, uh, het waterschap Rijnland, wat eigenlijk het is eigenlijk een heel oud uh, ideeën, waterschappen. Nou, we hadden het er net ook inderdaad al ja. even over. Een dijgraaf, die wordt nog aangesteld door de koning. We hebben een zestal collegeleden. Er is nog sprake van dualisme. Dat houdt eigenlijk in dat, uh, dat zowel het college als de gekozen partijen als de geborgde zetel, zeg maar, mogen stemmen over beleid. In antwoord is, is dat al anders geregeld. Dan stelt het, de wethouder het beleid op en de gemeenteraad bepaalt eigenlijk of dat doorgaat of niet doorgaat. Ja. Of dat er aanpassingen komen, et cetera, et cetera. Nou, wat doet Rijnland eigenlijk? Nou, heel veel mensen hebben het, eigenlijk het idee dat het gaat over uh, water en waterkwaliteit en dat klopt wel, deels. Het waterschap Rijnland regelt met, uh, met gemalen de waterstand en de waterkwaliteit in de 200 polders tussen Gouda, Alphen, Leiden, Haarlem, Schiphol, het Rijnland bewaakt 80 kilometer duinen en 1200 kilometer polderdijken. En zuivert het afvalwater uh, voordat het terugvloeit naar het milieu. Dat is wat het waterschap eigenlijk. Even ja. En korten. wij hadden het er net al even over dat wij denk ik uh, allemaal heel blij zijn met het feit dat de waterschappen bestaan. Ja. Dat wij allemaal roepen van wij houden ook van droge voeten. Alleen wie het doet maakt ons niet zo verschrikkelijk veel uit. Ja. Waarom zouden wij... Iemand kiezen die al deze prachtige taken, dat staat zonder meer vast, mm -hmm. doet, terwijl die wij verder niet kennen. Ja. Kun je dat uitleggen waarom wij überhaupt moeten kiezen voor de waterschappen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel belangrijk om, een, uh, om, het, om het waterschap zeg maar, democratisch te kunnen beïnvloeden. Sommige mensen zijn er tegen, want het gaat natuurlijk om het. Het, het beheer van water, wil je dat uh, uh, politiek maken, wil je dat democratisch maken? Nou, ik vind het wel altijd belangrijk dat het volk bepaalt wie erin staat en wie erin komt en wie dan uiteindelijk die taak gaat uitoefenen. Het zou dus betekenen dat verschillende partijen... andere visies hebben over hoe je om te gaan met, met de waterschappen. Is ja. dat zo? Ja, dat En noemen zo. ze een voorbeeld van bijvoorbeeld twee partijen... die lijnrecht tegenover weet ik wat staan? Nou, als je kijkt zeg maar naar uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het CDA is er wel nog een mooi voorbeeld van. Dat is eigenlijk natuurlijk van oudsher een, een partij die... die van, van origine bestaat uit uh, heel veel mensen die komen uit de agrarische uh, cultuur een agrarische achtergrond. En als je kijkt naar een waterschap zijn er natuurlijk een aantal geborgde zetels. Ook voor Veetelt en het agrarische gedeelte. En je merkt gewoon dat die eigenlijk heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Omdat ze ook heel veel stemmen vanuit dat gedeelte en dat gebied krijgen. Nou ja, als je dan kijkt naar onze partij die, die staat voor duurzaamheid. Dan sta je dan echt, echt lijnrecht tegen elkaar. Ja, dat bijt natuurlijk, uiteraard. Ja, dat, ja, is, uh, dat is gewoon omdat ja. uh, zij willen gewoon op een, op een goede en normale manier hun, hun bedrijf uitoefenen. Mm. Als wij dan als, als waterschap gaan zeggen: oh ja, maar he, he, je moet goed omgaan met het besproeien van. en we hebben ook een hele goede uh, duurzame oplossing. maar die is misschien wat duurder. maar in de relatieve uh, zin uh, kan het dan uh, beter uitpakken okay. voor de natuur. ja, dan kan het nog wel eens wat. Uh, ja dus in die zin water? is het waterschap besturen dus van, vanuit verschillende politieke visies en inzichten en dan krijg je eigenlijk hetzelfde als in de provinciale staten maar nu ja. puur wat betreft beheer van het water in, ja. in nee Nederland. maar de kant die we opgaan is, is um, wordt mede bepaald door de politieke kleur ja uh, ja ja, dat is ook he eigenlijk het hele idee nu van, uh, van die waterschapsverkiezingen is om er zoveel mogelijk bewustzijn te creëren. Uh, overigens had dat eigenlijk wel veel eerder gemogen ook van ons. Want ja, ik vind dat als je een, uh, vlak voor de verkiezingen zeg maar, hele stukken gaat schrijven over wat Rijnland doet, dat zou er eigenlijk veel, veel meer, veel beter en veel transparanter zijn, moeten zijn voor het... Ja. Oh, Ik hebben best er, uh, heel veel meegemaakt met, met het hooghebendachtschap van Rijnland. Hè? Ja. Van oudsher al natuurlijk. Mm -hmm. Maar ook omdat wij vijf uh, jaar rond paviljoens hebben. Ja. Dat in het gebied van Rijnland heeft Rijnland destijds ook heel veel invloed in dat hele proces gehad. Het ja. was best wel een enorme discussie eigenlijk voordat iedereen het eens was. Ja. Ja. En nog? En, en, en nog een... een is, er, is dat... Dan, dan ben je dus, kom je dus op het politieke vlak. En dan zie je dus dat de invloed van zo'n uh, waterschap heel erg belangrijk is. Hè? Ja. ja. waterschap ja, gaat inderdaad ook over, over de bepaling van de hoeveelheid uh, jarrondpavioens. Dat is een ja, van de onderdelen omdat het natuurlijk ja, over die kust gaat. In de kustbescherming zit. Ja. Ja. We doen ja. nog eens een paar onderwerpen waarvoor waterschap dus verantwoordelijk is. Uh, de dijken neem ik aan. Ja. Schoon drinkwater. Nee, schoon drinkwater niet. Zwemwater, schoon drinkwater niet. Schoon, schoon uh, zwemwater wel. Maar uh, schoon drinkwater niet? Nee, dat, is een, uh, dat, dat wordt geleverd door uh, de waterleidingsbedrijven. Maar. Uh, Wij zorgen eigenlijk wel dat het afvalwater wat. Uh, zeg maar uh, het grondwater ingaat ja. of wat uiteindelijk terechtkomt zeg maar, terecht komt bij het waterbedrijf dat het al zo, zo goed als schoon is. Ja, dus uh, indirect zijn, is, ja. is er wel een uh, taak. Ligt indirect daar. ligt daarin. Ja, ja. maar wij, leveren, wij zijn niet uh, verantwoordelijk zeg maar nee. als, als waterschap voor de, uh, de kwaliteit van het water wat uit de kraan stroomt. Dat nee, want de rioolwateringszuiveringsinstallatie wat een mooi woord eigenlijk hè? Ja, die, die is he? van de waterleidingbedrijf. Ja, ja. ja oké. Okay. Nog andere dingen? Het grondwaterpeil natuurlijk. Hè? De droge ja. voeten waar we het net over hadden. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat de taak is van de waterschappen in dat opzicht? Nou ja, dit is natuurlijk... Uh... Daar zit je natuurlijk ook als waterschap met een, met een ja, gemengde gevoelens ja, over. Ja, want wat de een uh, acceptabel vindt. vindt de ander niet leuk. Kijk, het is inderdaad zo dat uh, als het echt heel nat is. Het zijn in de winter bijvoorbeeld, als het veel regent, uh, weinig zon is. Dan heb je ook het idee dat het grondwaterpeil ook aan het stijgen is. En dan wil je hem eigenlijk zo laag mogelijk houden. Maar als het bijvoorbeeld zomers is. En er zit bijvoorbeeld een bollestreek. Die willen graag water oppompen, die willen eigenlijk zorgen dat het grondwaterpeil zo hoog mogelijk is. Ja. Zodat ze in ieder geval op een normale manier aan water kan komen als er sprake is van schaarste. Ja, is het dat is heel taak lastig, zwaarder hier van, het, van Rijnland dan bijvoorbeeld van een waterschap in Drenthe. Nou ja, gezien, gezien bijvoorbeeld Bollestreek en dat soort zaken is het, ja. uh, is het misschien wat zwaarder. Maar dat, dat, daar zal ook weer hele andere problematiek spelen. Nou, daar heb je dat een droogteproblematiek een droogte vaak. Hè, op, ja, op dat soort gebieden. en die willen waarschijnlijk dat het grondwaterpeil heel hoog is. Ja. Zodat ze daar in ieder geval op een, op een normale manier zeg maar, water kunnen drinken. Ja, dus het is uh, heel erg regio uh, gerelateerd. Dat is het ook sowieso. Ja. En dat, je merkt ook gewoon dat binnen zo'n waterschap ook verschillende regio's zijn. Waardoor eigenlijk alle andere problematiek ja. speelt ook. Ja. Maar uit, wij, uh, willen, wij willen bijvoorbeeld ook niet... Nou, ik kan me voorstellen als, ja. als huisbezitter dat je ook niet wil dat het, uh, het, waterpeil, of het grondwaterpeil stijgt. Dat is nee, iets wat je bijvoorbeeld natuurwetenschappen ook... Natuurwetenschappen of natuurorganisaties uh, willen dat waarschijnlijk wel en boeren weer niet of zo. Ja, ja. Ik, we hebben de vorige recente natuurlijk ook meegemaakt dat in Haarlem in de Leidse buurt uh, het waterpeil is gaan stijgen, het grondwaterpeil, Met als gevolg dat er ook heel veel paalrot was. Ja. ja. Dus dat zijn allerlei consequenties waar je dus in ieder geval als, als waterschap heel goed over moet nadenken. Ja, en dan moet je inderdaad een, een, een instituut hebben wat uh, over de gemeentegrenzen heen gaat, zodat... Ja dat er gestuurd kon worden. Je zei net, uh, je bent schaduwraadsteed voor D66 in Zandvoort. Ja. D66 doet niet mee met de waterschapverkiezing. Klopt. Dat is apart eigenlijk, hè? Ja. Ja, we hadden het kort voor in het begin ook al over. Ja. Eigenlijk is D66, D66 landelijk voorstander van... om de waterschappen op te heffen. Dus dat, dat er die taken zeg maar, gewoon bij de gemeente... of bij de provincie komt liggen. Uh, anderzijds, en dat is eigenlijk het hele... Het frappante aan het, aan het hele verhaal daarvan is dat uh, D66 wel de uh, water natuurlijk steunt. GroenLinks overigens ook. Net bijvoorbeeld ook sportvisserij. Uh, maar. Uh, dat we in ieder geval vanuit de provincie en de Rijksoverheid... wel begrijpen dat het taken zijn die heel belangrijk zijn. En dat Alleen dat ze moeten bij iemand anders doen. liggen. Nou ja, en ze hopen in de loop van de tijd... dat het dan ergens anders komt te liggen. Ja, ja. ja want het, het, het, uh, dat staat niet ter discussie. Het belang van de waterschappen. Nee, nee, het dat belang dat... niet. Nee, ik denk dat iedereen dat wel, wel snapt. Ja. Ja, dat, ja. Uh... Het, is, het is met name natuurlijk enerzijds het feit dat een waterschap... dat heel veel mensen eigenlijk niet meer weten wat een waterschap doet. Dus er is heel weinig communicatie en zeg maar naar... De burger toe. Anderzijds is het natuurlijk heel belangrijk dat, het, dat die kwaliteit van het water gewoon goed blijft. En dat ja, we gewoon we blijven zoeken naar duurzame oplossingen. En zorgen dat het betaalbaar blijft. Ja. Wat, dat verwachten wel iets jullie, uh, wat verwachten jullie van Aanstaande Woensdag? Dat de opkomst uh, in ieder geval uh, groter is dan een dan aantal jaren geleden, toen dat uh, gestemd kon worden. Wat was het per. Um, of via, internet, via internet of, of via ja. brief of wat dan ook. Ik kan ja, me niet meer herinneren. Via internet en via brief. En ja. nu hebben ze het inderdaad uh, gecombineerd gekoppeld met de provinciale staten. Nou, dit, we weten natuurlijk uit het verleden dat de provinciale staten ook niet hoog wordt. Uh, nee. uh, geen hoge opkomsten heeft, ondanks alle reclames. We hopen dat in ieder geval voor de waterschapsverkiezingen dat, dat ook beter zal worden. In ieder geval dat het gekoppeld is met provinciale staten. Dus ja, ik, ik, ik vraag ook iedereen om gewoon te gaan stemmen oh ja, als je er toch staat als je er toch staat, ja, staat is het ook niet zo'n probleem nee, natuurlijk om even te stemmen maar ja ja ik, ik zal misschien her en daar ook nog wat verwarring opleveren natuurlijk omdat je twee stemmen wil je te krijgen en, en, en dan, waar moet ik dan stemmen dat zal ja, ja, ik denk dat het, zijn, het zullen kleine geetjes zijn. Maar ik, ik verwacht dat het daardoor wel hoog is. Maar gezien zeg maar, de provinciale staten ja. verwacht ik nog steeds dat de opkomst niet hoog zal zijn. Daarom hoop ik ook dat mensen eigenlijk mijn tegendeel uh, bewijzen ja. dat ze gaan stemmen. Ja, ja. het is een mooi democratisch recht. Daar gaan we vast. Ja, absoluut. Michel ja, bedankt voor je komst. Hartstikke fijn. Ja. Uh, we zullen het zien. een andere blik op deze Woensdag. Ja, woensdag. Ja. Ja. We, we gaan het zien. Dag, dankjewel. dankjewel. We gaan luisteren naar Caribbean Blue van Enya. laatste onderwerp van Goedemorgen Zandvoort. We gaan praten met Ans Veldwisch en Mieke Hollander. Die zitten tegenover ons. Dat gaat over de jaarlijkse uitvoering van de WURF. En Henny naast mij, is gespecialiseerd in dit onderwerp. Dus die zal in eerste instantie de vragen gaan stellen. Nee, ja, de ik, WURF zie... kent iedereen natuurlijk in Zandvoort. Laten we dat voorop stellen. Dat zeg je nou, maar dat is volgens mij niet waar. Want uh, tegenover ons zitten degene die daarin gespecialiseerd zijn. En wij willen heel graag een aantal dingen weten van de WURF, van de uitvoering komende zaterdag, het is weer spannend waar ik met name uh, maar dat heeft iets met mij te maken denk ik, in geïnteresseerd ben, is dat dialect van Zandvoort ik vind dat zo fascinerend ik vind het fascinerend dat daar straks dat in dat weer in dialect gaat dus ik hoop dat jullie daar ook iets over kunnen vertellen, dat hoop ik maar in ieder geval vertel even van uh, de Wurf en, en jullie uh, uitvoeringen Mieke, mag ik jou we spelen dit jaar uh, een spuin, een toneelstuk, wat we al eigenlijk eerder hebben gespeeld, een jaar of dertien geleden. Lawaai bij Dappere Kees. Ja. Dappere Kees had vroeger een caféetje op het schulpenplantje. Ja. Dat was dus van Cornelis Draaier. En daar gebeurde nog alles wat, wat eigenlijk niet helemaal zuiver was. Oké. Okay. Maar het is wel lachen. Hoe kwam Dappere Kees aan zijn naam, Dappere Kees? Weet je dat? Ik denk omdat hij dapper was om bepaalde dingen te doen. Ja. wat een ander eigenlijk niet durfde. Het was een soort durfhaal. Uh... Ja, het was een... Uh... Ja. Ja. een aardige high ja. Ja. ja. Maar het is dus... Uh, het, het is al eerder opgevoerd... En ook door jullie waren jullie toen er ook al bij. Dus het is een, een soort... Uh, ja. Wel wat is het? Thuiswedstrijd kan ik niet noemen. Maar het is iets herkenbaars van... We ja, hebben het al zeer... Eerder... Maar voor de nieuwe spelers niet? Nee, ja. daar is inderdaad dus nieuw. Als er nieuwe spelers tussen zitten die het voor het eerst gaan doen. Ja. En het is voor hun echt heel spannend. Ja. Leuk. Nou begrijp ik Ans, uit de hele informatievoorziening dat jullie dat gaan doen. In het Sanfords dialect. Uh, ja, het is wel de bedoeling dat zandvoort dialect wordt gesproken. Maar niet een heleboel kennen dat nog. Ja. Of kunnen het nog. Maar net zoals Mieke, die schrijft de rollen altijd helemaal uit. En die doet het allemaal een beetje in het Sandvoorts. En als je dat dan... je leert en je komt wel iedere keer... kijk, vroeger had je er wel eens, dan had je de jeugd... en die ging lekker een sigaretje roken... en die kwamen, op wanneer ze, of die kwamen pas wanneer ze op moesten. Maar we hebben toen gezegd... jongens, als jullie Sandwoord willen leren... dat hebben wij ook moeten leren... dan blijf je ook, al heb je maar drie zinnetjes... jullie blijven gewoon vanaf begin tot het eind... meelezen... Want de Salma is een keer... Ja, je moet ook wel eens een keertje invallen dat ja. er iemand niet is. Ja. En Mieke doet dat ook heel vaak. Ja. En ik, dat je als er iemand ziek is of zo... Dat jij even die rol van ze doet. En zo leer je ook. Omdat we natuurlijk die oudjes hadden. Bob Gans de tante Tante Pieter ja. hebben wij meegemaakt. Bob hebben we natuurlijk nog... Dat is want jullie eenste. hebben het dus ook moeten leren, ja, zeg je net. Kijk, hebben jullie dat inderdaad nog van de oude, zoals mevrouw Gansna ja. en zo, allemaal geleerd? Ja hoor. En dat is dan een kwestie van, want ik hoorde jou net zeggen, uh, Schulperplein. Schupperplankje. Schupperplankje. Dat vind ja. ik dan, dat is dus een van de kenmerken ook van die kust, uh, die E, die dus ja. de U die naar de E gaat ja. en zo. Duin is doin. Ja, ja. Aardappels zijn aardappels. Ja, en ja. Dan, moet, is... dan moet je wel even oefenen, trouwens, op die eh. Hè? Nou, kijk, mijn <lacht> vader was natuurlijk een Zandvoort. En als er, ja, uh, hè, vroeger op het aardappellandje. Ja. Dan spraken ze met elkaar. Dus als kind zijn. Ja. Of als Lokkiebol, of Dondertje. Dat, dat zijn die zand... Of die kwamen eventjes langs om de buurt te. Nou, ja. die werd er alleen nog maar zandvoortse praat. Ja, nou, dan ga je terug naar het dialect. Dat was je ook heel veel plekken kom... in Nederland. Hè. en als je eenmaal begint weer met. Want mijn zoon zei vroeger. Ik wel eens, mam, het is niet benne. Je kan niet zeggen, we benne. benne maar dat joli. is wel Zandvoort. Ja, maar dat, ik zeg, Ries, ja. het is Zandvoort. zeg, ja, maar mam, het is zijn hoor. En het is jullie en niet jolly hoor. Ik zeg, Rieslaat, mam. Hij zegt, ja, maar mam, dat klinkt niet door. Ik zeg, waar jij bij bent, je. Ik zeg, praten we gewoon Zandvoort. Ik zeg, maar als het met je vrienden dan ben ofzo, of zo. Ja. Ik zeg, dan praat ik dan. mee. En bent u ja. dat dialect nou ergens vastgelegd? Ja. Ja, want dat wordt uh, natuurlijk wel in dat gebruikt. Ik schrijf het op zoals ik het ooit gehoord heb. Ja, ik, ja, maar, ja. fonetisch zeg nee, maar. Fonetisch. Fonetisch schrijf ik het op. Maar wordt het dan niet tijd dat jullie dat eens een keer echt gaan archiveren? Ja, dat je echt dat want is een dat keer dat... Vastleggen? Er, is, uh, er bestaat een boekje met Stamfords dialect, maar als je dat leest, ja? dat is niet te lezen. Dat is die meneer, ik kan hem zo gauw niet vinden, maar er is een meneer die daar over het Zandvoort dialect een boekje heeft geschreven. Maar dat is wel een heel, um, um, technisch verhaal vanuit taal. Het is heel uh, ja, technisch, als je het ja. gaat lezen. Zelfs ik kan het niet lezen. Maar is dat dan inderdaad, wat Rob zegt, niet een verschrikkelijk goed idee om dat nu eens te gaan doen? Want straks is het helemaal weg. Het er komt geen nieuwe aanwas meer, neem ik aan, nee, die het nog nee, spreekt alle, alle thuis. Nee, die ik uitgedikt heb, die bewaar ik allemaal. Dat ja, dus maar ja, ja. En daar zou en, je het dan uit kunnen halen. als je het fonetisch leest. De, de, ja. hè, degene die het niet kennen, dat zandvoort. Dat, als je dat zo leest. Dan, dan is weet het echt, je. Uh, ja, ja. En, en dan helpen wij er een beetje mee ja, Natuurlijk. En, uh, en het zijn niet alleen het dialect. Maar er zijn ook allerlei gebaren die uh, uitdruk, typisch ja. zandvoort zijn. Hè? Dus het uh, is, is radio, het is geen televisie. Maar de handen op je rug. Ja, en je zei. Ja, en, dan, nee, hè? En, en dan inderdaad dat, dat wapperen achter je rug. Betekent dat ook niet van... Je er wordt geroddeld. Het. ja Nee, ja. dat was uh, vroeger... Uh, die op het strand werkt. Omdat ik ja? dan de badvrouw ook doe. En ik weet dus van mijn moeder. Als je vroeger dan de mensen naar die cabine of naar die hokjes stuurde. of ook naar. Hè, dan deed je zo. dan was het voor die mensen een teken van. je, je moet wel eventjes wat geven. De badvrouw staat er niet voor. Uh, Oké. Okay. Dus dan deed dus je dus ze ja. zo. Oh. En dan was het dus de bedoeling. dat als de, de, degene die dan naar die koetsjes liepen. erachter liepen. dat je wel eventjes een stuiver. of uh, een paar. wel eventjes. of een dubbeltje... Ja. Wel even. Ja. Het, het, het is gehad. voor uh, ja. de Helaas, ze doet het even voor. Het is fantastisch. Hand op je rug en even met die ik een zou, hand Ik zou bijna zeggen, kom nou zaterdag gewoon eens even kijken. Want dan zie je het in het echt. Ja. Want dit zijn natuurlijk ook fascinerende dingen. Ja. Al, al dat soort. Is ja. daar, wordt daar nog uitgelegd zaterdag? Of zeggen jullie nee, als je komt, zie je het vanzelf wel. Ja, een heleboel dingen. Dat, dat is, het is wel herkenbaar hoor. Het, ja. het is, kijk, en, je hoort wel eens... He, mensen die aan de voor, uh, voor zit, hoor wel zeggen, wat is dat, he? wat is je? En ooit daarna zeggen, dat betekent, joh, maar je merkt het vanzelf wel, want het komt best wel een keertje nog voor. Ja. Dus je hoort wel eens uit ja, de zaal van, wat is dat? Ja. En dan zegt er eentje die daarna zit, oh je, dat is dat, dat maakt helemaal niet uit. Je merkt het vanzelf wel, oh, of die legt het dus, even uit. het is uit. niet zo dat als, als ik in de zaal zou zitten, dat je dan zegt van, nou, ik begrijp helemaal niet van ze dan Nee, verstanden. nee, nee, nee, en het is ook lachen, dus het komt altijd wel, uh, je ja. merkt altijd wel waar het over gaat. Hebben jullie uh, bepaalde stukken Waarvan je zegt, oh, die zijn zo verschrikkelijk leuk. Daar, daar wordt door onszelf ook al heel erg veel gelachen bij de repetitie of zo. En anderen weer wat minder. Of is zijn, alles allemaal, allemaal leuk? leuk. Allemaal leuk. <laughs> jullie hebben veel plezier met het, uh, de, het repeteren. repeteren en ja, zo. Dat is echt, Hoe vaak doen jullie dat? repeteren één keer in de week. En wanneer zijn jullie begonnen nu met dit stuk? In oktober. In oktober. Ja. Zit het erin? Ja hoor. <laughs> het zit er goed in. <laughs> het in. Zaterdag is de uitvoering. Ja. Ja. Waar is het de uitvoering? In de Krocht. In de Krocht. In de Krocht. krocht. Aanvang 8 uur. Acht uur. En er zijn ja, nog kaarten. kaarten. Er zijn nog een paar kaarten te krijgen. En ik moet even vertellen. We hebben een primeur. Oh. Uh. Is, en ja. ook wij dus meteen hier ja, een primeur. Ja. Vertel. We hebben wat leuk. Er zijn heel veel liedjes over Zandvoort. He, we gaan naar Zandvoort van uh, Lobby Davids. Ja. De eerste trein naar Zandvoort van Willem Duin. Uh, jullie hebben altijd een lied van uh, Zin in Zandvoort of zoiets. Goed. Maar er is nog een lied over Zandvoort. Nee. Het uh, vertel. Het is honderd jaar oud. Niemand kent het. Ja. Maar wij zingen het. Oh wat ontzettend ja. leuk. En, en dat het is komt het nou... ook mede door onze uh, accordeonisten. Die ook weer meespeelt. En het een beetje allemaal aan elkaar uh, speelt. Greef van den Berg. Ja. Oh. Ja, ja, en als inderdaad. je tegen die zegt, dit is het, nou je hoeft het maar te zeggen en zij weet precies. Net als uh, het café, kleine café, hebben wij een beetje omgezet in het ja, cafetje ja. van Dapper Kees op het schulpenpleintje. Ja, precies. Heel erg leuk dit ja. soort dingen om ja. te doen. Nou, ik zou, dit is ja. dus helemaal ja, mooie, boeiend ja. die preneur. Uh, ja. ja, kijk, het is natuurlijk, wij moeten altijd spelen uit overlevering. Ja, Hè? Dus je moet eigenlijk steeds terugpakken naar En stukken. het is niet zo dat je zegt van er zijn ook stukken in, in andere kustgemeentes. En die kunnen wij aanpassen aan onze Wat we toen hebben gedaan onder de vuurboet. De vuurboet ja, ja, met dus de dringend toen. Okay. Dat, hebben een beetje, dat is aangepast toen aan Zandvoort. Wij hadden nog uren met jullie kunnen doorbannen. Uh, maar. Ja. maar volgens mij krijgen wij, krijgen uh, uh, wij krijgen. een dat seintje dat het over uh, is. kom allemaal. Dus he? Precies. Het, het huh? uh, gaat jaar de laatste keer zijn. Daar gaan we niet van. Nee, ons, maar het ja. kan wel, want je wordt ouder en... Ja. Zullen we uh, optimistisch eindigen ja, en allemaal we... zeggen van, kom zaterdag, want er is ook nog een primeur. Ja. ja. Spannend. In de krocht. In de krocht. Oh, Dames, mooi. dank. Tot de dienst. Goed, nou, vanuit Hotel Hoogland gaan we dan bedanken voor de techniek Jonas Parson en Pascal van der Beek, ingevlogen. De redactie van dit programma van Gert van Kuik en de eindredactie van Gerrie Rutte. Koffie was vanochtend van de Grebber. En de presentatie in handen van Henny van der Leden. En Rob Petersen. Ja. Dan bedanken we het Hoogland voor de gastvrijheid. En de koffie en thee en water wensen we een heel fijn weekend. En graag tot volgende week weer bij Goedemorgen Zandvoort. Tot volgende week.